Een zoektocht naar de wortels van de Ledenvok. Vandaag met Dick van Duin en Pim Groof.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 het is een boer, een intermeijer, een hoer Een drugsdealer is een nachtapotheker Of een handelaar Ik wandel naar de whiskybar En neem een Jan de wandelaar En maak hem zondag Zoals huisbaarse huisjes melken Ik stuur je tulpen naar Amsterdam Als ze verwelken Het is de originele Amsterdamse taal Zonder mijn kachten en mijn ouderwets normaal Dus nog wel lekker slapen, als het van een directie gaat Want het kan me niet voor ons Terwijl je dialectje praat Het is de originele Amsterdamse taal Zonder Een homofiele hoer, dat is een broodboot op een schandknap. En als je wordt geprikt, dan eet je nieuwe snee Ja, Schoor de moed naar de baaiers, dat is een grote taal met gaaiers. De noordelijke de bak, de cel, als wel de bijl met baaiers. Stelen heet pikken, jatten, gappen of klauwen. Rijms jatten, dat heet buiten en dat zal je verruilen. Want je avondhoed slagt en mijn rijms maken je wijzer. Een gsm in jouw hand heet meteen een lulijzer. Een woonboot is een drijfhuis, een bangerik, een schuifluis. Jij moet er het toilet of de wc, of play of scheidhuis. Je troel heeft een smoel en met al die make-up.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 Some een zoete neur is een pooier, en die schooier maakt het mooier. Zet zijn kip in de vitrine, en Wat wordt rijker dan de gooier. Maar doe een regenjas aan, verjaar de kerk, kerk in Ga En lever geen Harlemmen dijkjes als het om vakwerk gaat. Want je hebt zo'n goneroe, of moet ik zeggen, een drijven. Schoon het zijn platjes en een gladjaar, en ze gluiven. Alleen een stommer trekt er niemand brommert naar de lommet. Want je wordt bedonderd, omdat niemand zich om jou bekommert. Je, je autowrak heet koepeling, ouwe fietsen worden barrels. Jij wil onze relaties, maar wij lullen over schadsels. Rechters zijn onder wereld. Politie is de smeren, zoals de kitjantjes, matrozen. Een snifter is een zadenruiker, sigaretten, En Een opgewarmd eten, klikkies, prakjes of liflachies. Een voor deze heeft gewoon een rubberen tiet. En het verschil tussen kenneken kunnen we niet. Het is de originele Amsterdamse taal, zonder er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 Frontman van Osdor Porsche, maar ook actief in bands als de Beatbusters, Blender. En tegenwoordig ook werk uitbrengend onder, onder zijn eigen naam Def P. Maar naast muzikant is, en, en zanger, is Pascal graficus, schilder, striptekenaar, schrijver, radiopresentator. Ja, platenbaas. Je, je kan haast wel zeggen dat ik alles doe op creatief uh, gebied. Ja, ja, ja, ja. Nou, daar willen we ook uh, veel van weten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 Dus je hebt nog mooie dromen. En... Altijd, ja, ja. altijd, ja. Je bent nooit ja. uitgedroomd. Ja. Nee. Maar, maar dat vind ik vind ook dat wel ik mooi, wel. want ja. uh, je moet altijd nieuwe dingen leren. Dat vind ik op wel Op het moment te gek, dat je, ja. je helemaal vastroest ja. in hetgeen wat je. Ja, ik heb in. wel gemerkt dat als je heel lang hetzelfde doet, dat je, je wordt er wel steeds beter in En Dat is natuurlijk uh, voor heel veel mensen een motivatie. Maar tegelijkertijd ga je ook steeds meer dingen op de automatische piloot doen en wordt het een soort routine. Dus het speciale.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 Echte muziekliefhebber ja. in mijn jonge tienerjaren, dat was Rocket van Herbie Hancock. Oké, okay, mooi nummer. Ja, ja. ja. ja. dat was ook wel een heel experimenteel nummer voor ja, die klopt, tijd. Klopt, ja. Dus ja, dat was wel mijn eerste ja, aankoop was. waar ik zeg maar nog steeds uh, vol trots achter sta. Ja, ja, ja, ja. Je ging ook naar school, uh, uh, neem ik aan, in die, in die tijd, uh, <laughs> ja. uh, lagere ja. school. Uh, ja. Ga,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 Hip-hop is de benaming voor de complete cultuur. En daar oh. rap is okay. zeg maar puur het vocale gedeelte. Ah. Wat, wat de rapper op de beat doet. Yeah. En hip-hop is zeg maar ook... Uh, graffiti hoort daarbij, breakdance, electric oh. boogie, ja, het zakelijke ja. gedeelte, het media gedeelte, het bewustzijnsgedeelte, uh, uh, het, het inhoudelijke, uh, zeg maar, het, het schrijven en uh, de, de, de spoken word dingen die eromheen hangen, de, de cultuur. Oh, Oké. Okay. Um, nee. Wat ja, vergeet ik, ik nou nog? Het, het draaitafelaspect niet te vergeten, turntablism, ja, is... het human beatboxen. Uh, het, ja, het is echt een hele cultuur met, met yeah. allerlei facetten. Ja, en dat ja. is hip-hop. Ja, oh, dat wist ik niet. Nee. Ik had het ook keihard aan muziek gerelateerd. Een muziekstroming, maar ik begrijp nu ik begrijp ja maar nu beter, Ja, hip-hop ja. wordt ook wel gezien als muziekstroming. Ja, en, okay. Maar, maar hip-hop is eigenlijk meer dan alleen een muziekstroming. Ja, het omdat een er cultuur, zoveel, ja Omdat ja. er echt en zoveel is. En dingen... hoort dat er dan ook nog bij? Nee, dat, nee. Niet. dat niet. Dat is meer uh, iets wat op precies uh, <laughs> staat. Het, het, het heeft wel bepaalde raakvlakken, ja. maar het valt niet onder, onder hiphop. En jouw schilderijen, toch ook wel hiphop-achtig? Jazeker, ja. want uh, in mijn schilderijen komen eigenlijk bijna altijd wel graffiti-invloeden naar voren. En ja, dat is toch wel een, een onderdeel van hiphop, als je het mij vraagt. Dat is wat meer, ja.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 Weet je wel? Van, ja, ja, ja. Dan loop ik op straat met de warme muts. Dat was al heel uh, vroeg. Dat was hm. nog voor Oost de Posse. Maar ja, dat was natuurlijk niet echt serieus. En, nee. en ja, volgens mij uh, tieneke Schouten met... Uh, Wip, wap, waar, we houden van elkaar. Weet je wel? Van, uh, dat, een beetje van die gimmick-achtige dingen. Ja. Maar er was niet één groep die het zeg maar, echt serieus erop waagde... om echt te rappen in het Nederlands.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 En toen Zoals. begonnen ook de eerste hitjes te komen. En dat was altijd nog, toen altijd, vaak nog van een beetje in de crossoversfeer. Bijvoorbeeld Running MC met Aerosmith, met Walk ja. This Way. Ja. Om het zeg maar ook aan een blanke rockpubliek een beetje te kunnen slijten. Dus ja. dat geeft wel een beetje aan dat het nog niet helemaal in, het, uh, in de mainstream zat. Maar dat begon vanaf dat jaar wel te komen. Maar je kan wel stellen dat voor 86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 maar alle chemicaliën verdroebelt het zicht zaal verblind. door verkalking en vuur, De opgedrongen puur is de eigenlijke tumor Valse farmaceuten die verhullen de matrix Als achterbakse slangen in de dubbele helix De zieke symboliek wordt in je kop gestapt Als een blondse dennenappel door je kop gerakt. Als die stop in de fontein van de eeuwige jeugd Sabotage van de pijnappelklier tot je beugel Ze leiden je af met valsheid en venijn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 de hele wereld snakt naar een gelijkere verdeling. Maar de armen zitten vast en de rijken hebben steling. Check de statistieken, het zijn de wapenfabrieken en de oliemaatschappijen die de aarde verzieken. Zieke psychopaten met een duidelijke stunt. De hele piramide uit te buiten voor de punt. van direct tussen witte poort, criminelen Ze duizen niet terug voor recht op moord op ze velen. Zonder te delen weten dat dit hele aarde nekt. Die als een bloedende bol ze hete lava lekt. In twee stralen met de kronkel om de slangen door. Dat is een dollar symbool, ze doen er alles voor.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 We, we, we schopten zeg maar, in figuurlijke zin de schenen van degene waarbij we eigenlijk zouden moeten slijmen. Ja, okay. En op ja. de een of andere manier, in, in, in, zeker in onze beginjaren, hadden mensen echt ex zoiets Wat is dat voor een rare ja. eigenwijze groep? En daardoor vielen we heel erg op. Ja, ja. Dat, en ja. zeker in, in, in de jongeren, we waren natuurlijk zelf mm -hmm. ook jongeren in die tijd. Onder de jongeren, die vonden het te gek allemaal. Weet je? Ja. Dat was zo'n eigenwijze Amsterdams groepje met een grote bek.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 En als iedereen zei, jullie moeten naar links, gingen we naar rechts. Okay. Weet je wel. En, en als we doorbraken uh, als hiphopgroep... en iedereen verwachtte dat we met een, uh, een, een soort plaat zouden komen... gingen we juist met een uh, hele onbekende metalband in zee... en kwamen we met een keiharde okay. metalplaten. Ja. We, we, we waren altijd gewoon heel erg eigenwijs. Maar je hoeft er niet van te leven dan? We nee, we hoefden niet per se. We, okay. we leefden er wel van. En Ja, ja in zekere zin...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 Uh, ik, weet denk ik niet, niet uit uh, Groningen-Noord of zo, hè? Of ja. Nee, in de, in de grote steden je natuurlijk, kwam je wel eerder in aanraking met hip-hop. Ja. En Osdorp is eigenlijk een heel saai stadsdeel. Ja. Dus het had ook met verveling te maken. Heel veel jongeren in Osdorp die gingen rottigheid uittrappen. Weet je. Oh, of okay. rottigheid, brommers jatten, ramen ingooien, dat soort ja. shit. en ja. Ja, Wij waren gewoon niet zo. Maar wij waren meer wel van het creatieve aanrommelen, zeg maar, weet je wel, ja, ja. met, wat ik al zei, met cassettebandjes en alles. Ja, Bij ja, ons ja. vond het meer een creatieve uitklep, en, ja. en daarbij was hip hop gewoon, zeg maar, Lange, het ja. middel. Ja. Ja. Dat als een soort geschenk uit de lucht kwam vallen, ja. op de juiste tijd ja, ook. Ja, ja. ja, het past allemaal precies, dat geloof ik ook. Ja, ja. ja. Het, het, het, het sprak me ook zo erg aan toen ik het voor het ja. eerst hoorde en...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 Vooral ritme. Ja, zeker. En, en, en toon. Ja, en dat, ja, zeker ja met rap eigenlijk. is dan de toon iets minder belangrijk. Hoewel je natuurlijk ook uh, melodisch kan rappen als je dat wil. En sommige ja. rappers zijn er ook heel goed in. Maar je kan natuurlijk ook gewoon net als Wu-Tang Clan of zo... gewoon ja. de keihard overheen... Uh, maar het stukje raspen. melodie is volgens mij ook heel belangrijk, hè? Binnen rap of zo. Dan Niet heel belangrijk. Nemen, het is, ja, kijk, het is maar hoe catchy je het wil maken. Als ja. je... Als je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 Check out my gravel pit, All this Wu -Tang the mystery unraveling. Wu-Tang is a city that I travel in. Don't go against the great if you can't handle it. Ha, holocaust from the land of the lost. Behold the pale horse, off Follow me, Wu-Tang gotta be the best things in stalks and clark wallabies. African killer bees, black watch.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 Styles, extremists, forehead beamers Run wild as the kid with the gold cup Steps out like what? Whisk poppin' and y'all niggas drove up Blastin', Shay Shay, chocolate, saute Rich color rock those all day 1960 shit, I'm Goldie That's right, motherfucker, don't hold me The world's greatest, Las Vegas, paid as rock Skin painted on my face, look ageless Perfect convos, those bang out condos Jet from homo, XB, bong those Bank clothes, and plain Chains Change those, bangos, those, same old, same old Back and forth. Check out my grab again Hoe begon je dan met het, eh, zeg maar het maken van de eerste platen eh, of de eerste muziek eh, te maken. Want Je gebruikt geen instrumenten. Nee, met, met die, die stereotoren toren van mijn leeftijd. Dus, waar, waarbij we dus instrumentale platen opzetten en die mic inpluchten. En wat ik ook eigenlijk deed... Uh, ik, was, ik was vrij uh, verlegen als uh, tiener. Ik zat ook onder de jeugdpuisten en zo. En ik, ik, was echt, was <laughs> yeah. meer, ik was eerder een teruggetrokken jongen... dan dat ik zeg maar, heel graag op de voorgrond wou treden. Oh, well. Nog steeds eigenlijk hoef ik niet per se op de voorgrond te treden. of zo, weet je wel? Ik weet, Daarom ben ik ook zo blij met mijn rol als underground artiest. Maar anyway... Omdat ik dat dus nooit van plan was, maar wel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 Ja, op een gegeven moment uh, word je dan toch een beetje in die positie gemanoeuvreerd. En dan ja, nou. denk je eigenlijk gewoon van ja, je wordt ook wat ouder en wat zelfverzekerder. Van ah, fuck it, weet je, je. ik ja. doe het gewoon <laughs> en ik kan mij het schelen. Ja. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Goed, goed. ja. mooi. Dus het is ja, voor ja. rappers voor mij ook wel een hele goede manier geweest om uh, verlegenheid te overwinnen als het ja, ware. En meer ja. zelfvertrouwen ja. te krijgen. Ja. En optreden moet hartstikke leuk zijn.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 toch het lef hadden om dat te doen. Want ja, het is toch niet zomaar dat je je baan opzegt of je studie Zeker niet, afbreekt. Nee, en nee. Je, je moet dan wel echt uh, stevig in je schoenen staan. Ja. Maar ja, we waren ook niet heel veel te verliezen. We hadden gewoon zoiets van, we doen het. Ja. Maar je omgeving, wat, wat vond die ervan? Uh, ja, ouders, uh, uh, uh, onze ouders vonden uh, het in, in het begin maar echt een beetje uh, raar wat we deden... En,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 dat ze zagen dat wij er echt van konden leven... en gegeven moment zelfs ook goed van konden leven. Ja, toen, toen moesten ze het wel serieus ja, nemen. En dan ja. kom je op een punt dat gegeven moment je ouders je grootste fan worden... bij wijze van spreken. <laughs> dan, eh, on dan ontgroei je dat stadium van... Uh, kan die deur dicht voor die klerenherrie tot... Uh, <laughs> oh, wat geweldig, ik ben zo trots op mijn zoon. Ja. <laughs> nou, dat heb je dan toch wel bereikt. Ja, toch? Ja. ja. ja. <laughs>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 parodie op een hit gemaakt. Okay. Dat was Bubbelbad. En dat werd uh, ironisch genoeg ook een hit. Met de Beatbusters. En dat had ook echt de ingrediënten die een hit hebben. Weet je wel? Catchy deuntje, een gezongen refreintje, uh, uh, wat uh, seksueel getinte uh, grappen ja, ja, erin ja, ja, ja. Uh, over sexy dames, et cetera. Als je alle...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 Ja. Nou, en als je dan ook de juiste mensen erachter hebt... zoals ik geloof dat ja. Wessel van Diepen of zo... of een, een of andere radio-DJ ja. zat erachter... Ja. Die, die had natuurlijk alle ingangen... waardoor alle deuren open gaan. en ja, hoppakee, dan is ja. het kassa, weet je wel. En, en daar ja. kom je natuurlijk als uh, niet-insider uh, bijna niet tussen. Maar ja, ik zou dat ook niet willen, hoor. begrijp ja. me niet verkeerd. Ja. Ik, ik heb helemaal niet de, de ambitie om, uh, om nee. hits te scoren. Ik maar, maar het creatieve proces is voor jou het belangrijkste... alle...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 Waarom, waarom proberen we dit eigenlijk, fuck it, weet je. Het ja, is ook ja, helemaal niet... Ja. Uh, wat, ja, het past ook helemaal niet bij ons. Nee. Het, maar je zat ook niet bij een major label ooit met... Nee, nee, nee, we, we deden alles zelf. Je met deed het vanzelf en Jacks. Was... Nou, wat we gegevend wel hadden, was dat... We waren aan onze Ramp-records, uh, weet je wel. En Ramp stond dan weer voor Robin, Arthur, Marco, Pascal. <laughs> en dat was ons eigen label. En op een gegeven moment hadden we...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 ...hebben we daar uh, in Amsterdam, hebben we dat bij bejaarden we stapeltjes oh, van afgegeven voor, voor die oude ja. mensen? Ja. En die vonden, ja. het, die vonden het lachen... want die horen ja. al die termen terug die ze zelf ja. al uh, ja. natuurlijk hun hele leven kennen, maar heel lang niet meer horen. Het ja. like me wonder how I keep from going under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 Thugs, pimps, and pushers, in the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Ha. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say, I'm cool, ha. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight year bid. Now your manhood is took, and you're a make tag. Spend the next two years.